Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Here, door de Heilige Geest. Amen. Hartelijk heet ik u allen welkom in deze eerste samenkomst van de Stille Week. Gisteren hadden we de laatste Leidenszondag, Palmzondag en wij beleven de laatste dagen toelevend naar Pasen. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die aan de Kerkradio met ons verbonden zijn. We hopen en we bidden voor vanavond en de volgende avonden op en om gezegende samenkomsten. Wij willen gaan zingen nu van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus met de woorden van Psalm 54, versen 1 en 2. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54, vers 1 en 2. Amen. Wij samen bidden. Groot en heerlijke God, zo mogen wij deze stille week verder gaan met u te volgen, o gezegende Zoon van God, op de weg van uw zo bitter lijden en zo donker sterven. En tegelijkertijd spreken wij voor uw aangezicht aard dat die weg. Onnavolgbaar is. U hebt de pers alleen getreden en niemand van de volken was met u. Wij kunnen slechts op grote afstand staan en zien. En als we dan proberen het te vatten, staat ons verstand vol eerbied stil. Doe ons beseffen, Heer de God, dat wanneer wij mediteren over peinzen, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, wij staan op heilige grond, waar onze schoenen van onze voeten moeten, en waar wij beseffen in de directe tegenwoordigheid van u, o heilige God de zijn. Want daar immers is in dat donkere, dat niet te doorboren en doorgronden duister. Waarin u, here Jezus, weggezonken bent, de rekening vereffend, de schuld betaald, de zonde verzoend. En dan gaat het over ons, maar wel zonder ons. En toch, Heere God, worden wij geroepen om het na te denken. Met nadruk op na. En wij bidden van u, leer ons O Heer, uw lijden recht betrachten, omdat in die zee verzinken onze gedachten, O liefde, die om zondaren te bevrijden zo zwaar wou lijden. En wij bidden van u, geef dat wij er iets van verstaan, en dat wij de liefde die zo onnoemelijk groot is mogen zien, en dat die onze harten doorboren zal, en dat daardoor ons hart verbroken raakt en wij zo naar huis gaan als gebroken mensen die geheeld worden met de druppels die druppen willen van Golgotha's kruis. Want dan zeggen wij het een oude beleidenis na, dat vanuit de wonden van de Heer Jezus ons allerlei vertroostingen tegemoet vloeien. Wij zeggen u dank dat we dit stille uur mogen hebben. En wij bidden van u, wil er zelf bij zijn, in uw woord en door uw geest. En mag zo, die Jezus Christus, ons voor ogen geschilderd worden gekruisigd zijnde, opdat wij voor het eerst of opnieuw al onze hoop en heel ons vertrouwen op die gekruiste Christus alleen stellen, die niet alleen gestorven is, om onze zonde, maar ook opgewekt is, om onze rechtvaardigmaking, en die nu zit aan de rechterhand van God, en daar ook voor ons bidt. Hoor ons bidden en danken, in zijn naam, uit genade. Amen. met, deze met elkaar. Ja, ik zou bijna zeggen het Leidensevangelie. En niet en toch wel. Want dat begint dus bij Johannes al heel, heel vroeg, al in het eerste hoofdstuk. Gedeelte vindt u ook in de Orde van diensten programma dat u hebt uitgereikt gekregen. Het is andere daags. Dat is de dag nadat Jezus door Johannes gedoopt is in de Jordaan. Zag Johannes Jezus tot zich komen en zei... Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik, en ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het, die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en heb betuigd dat deze de Zoon van God is. De andere dag wederom stond Johannes... En twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het lam Gods. Wij zingen van Psalm 40, de beide versen die u vindt in het programma. Beste vrienden, ik mag met u mediteren over de woorden die Johannes sprak toen hij de dag nadat hij Jezus gedoopt had, Jezus opnieuw tot zich zag komen. U vindt die woorden in vers 25. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. U bent misschien wel eens in de Elzas geweest is tenslotte niet zo ver van Nederland vandaan. En wellicht bent u vlak langs of misschien ook wel door het stadje Kolmar gereden. En niet zo ver van dat Franse stadje Kolmar vandaan ligt, en dan bent u alweer in Duitsland, het plaatsje Isenheim. In Isenheim staat een klooster, nog steeds, van de... Monniken, die behoorden tot de orde van de heilige Antonius. En in dat klooster van die Antonietenorde, vindt u ook een kapel. En in die kapel, daar wil ik u even mee naartoe nemen. Daar hangt boven het hoogaltaar een prachtig altaarstuk. In trilark. En kijkt u met mij mee naar dat middenstuk, dat middenpaneel, geschilderd door de bekende laat-middeleeuwse schilder Matthias Grunewald, die daar maar liefst vijf jaar over gedaan heeft van 1510 tot 1515, en die op dat middenpaneel heeft afgebeeld de leidende Christus. ...en het kruis... ...het hoort toch bij elkaar... ...het altaar... een Christus... ...en het kruis... ...maar nu moet u eens even... ...naar rechts kijken... Want daar staat... ...een man... ...is daar geen naam bij... ...die u herkent... ...als een eenvoudige... ...ook wat slordige kleding... Hij heeft een riem om zijn middel en hij is blootsvoets. U raadt het al, dat moet wel die man zijn die in de wildernis opgroeide en in de wildernis rondging, Johannes de Doper, voorloper van Jezus. En kijk eens, wat staat er naast hem? Een klein lammetje. En dat lammetje, dat draagt een kruis. Ziet u het? Met Jezus en daarnaast Johannes de Doper. En naast Johannes op de grond een klein lammetje met een kruis op zijn rug. En dan die vinger van Johannes de Doper. Buiten proporties groot, staat niet in verhouding tot de rest van zijn hand. En die wijst naar het Lam van God dat de zonden der wereld Wegneemt. We begrijpen zonder woorden die prediking van Johannes, zoals die die geklonken heeft aan de oever van de Jordaan, toen Jezus de dag nadat hij gedoopt was, opnieuw naar Johannes toe ging. Maar we hebben een vraag: hoe kan Johannes nou weten dat die man die hij gisteren gedoopt had, zoals zoveel anderen die hij in de Jordaan gedoopt had, dat dat nou het lam van God zou zijn. Het was tenslotte nog drie jaar ongeveer voordat Jezus zou gaan lijden en sterven. Het was aan het begin van zijn openbare optreden. Trouwens, wij weten dat Johannes dat niet eens beleefd heeft... Want al voor die tijd is hij door Johannes op een wijze is hij door Herodes op een wijze om het leven gebracht. Toen hij in de gevangenis onthoofd werd en zijn hoofd op een schotel aangeboden werd aan Herodias. Wist Johannes het soms omdat hij Jezus mogelijk wel gekend heeft? Het waren tenslotte achterneven van elkaar. Maria, moeder van Jezus, en Elisabeth, en moeder van Johannes, waren nichten van elkaar. Hoe zat het nou? Hoe kon Johannes nou weten dat die man het lam van God was? Wel, we luisteren naar wat Johannes zelf zegt. We hebben het gelezen. Tot twee keer toe hebben we Johannes horen zeggen in vers 31 en in vers 33, ik kende hem niet. Voor deze ontmoeting waren die twee dus volstrekt vreemd voor elkaar. Wellicht dat Johannes het van horen zeggen had. Maar de persoon bij wie die verhalen hoorde, had hij nog nooit ontmoet. Dat is veelzeggend. Ik kende hem niet. Calvijn zegt dan ook, Johannes zegt dit om verdenking te voorkomen dat hij uit familiale verbanden of vriendschap... Jezus als het lam van God zou hebben aangewezen. Johannes kende Jezus niet als het Agnus Dei, het lam van God, dan door de openbaring van God. Want, zegt hij... Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en die bleef op hem. Ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd. Waarop op wie je de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het, die met de heilige geest doopt. Weet u wat dat betekent? Dat eigenlijk niet Johannes, maar dat God zelf, Jezus, aanwijst als het lam van God. En zo klinkt dit Evangelie, Vanaf het moment dat Jezus aan zijn optreden in het openbaar begint. Zoals onze catechismus dat zegt, dat hij de hele tijd van zijn leven op aarde geleden heeft. Maar bijzonder naar het einde toe en heel speciaal aan het kruis. Die boodschap, het is eigenlijk de kern van het Evangelie die Johannes daar afgegeven heeft bij de Jordaan, bestaat uit een vijftal kernwoorden en toepassing. En we gaan ze alle zes na, die vijf kernwoorden en die toepassing. Het eerste is het woordje lam. Waarom wijst Johannes Jezus nu aan als het lam van God? Heeft Johannes gedacht aan de twee lammeren, die elke dag de een s morgens en de ander s avonds geofferd werden om verzoening te doen over de zonde van het volk. Of heeft hij gedacht aan het paaslam waarvan in Egypte in Goos en het bloed gestreken werd aan de deurposten opdat de verderfengel langs zou gaan en de Israëlieten buitenschot zouden blijven. Het paaslam dat nog steeds elk paasfeest opnieuw gegeten werd. Of heeft Johannes gedacht aan de professie van Jezaja. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Wij hoeven niet te kiezen. Johannes die stond op de grens van oude en nieuwe testament. Heeft als het ware al die beelden. Waarin dat lam terugkwam in het oude verbond. Geprojecteerd op Jezus. Want Jezus is zowel het een als het ander. In al die lammeren sprak God van het offer dat genoeg zou zijn en dat een einde maken zou aan die eindeloze bloedstroom van die ontelbare lammeren die geslacht waren, om de zonden weg te nemen, maar die die zonden niet konden wegnemen. Vele duizenden, honderdduizenden Israëlieten hebben dat allemaal gezien en gehoord en ze hebben het wel geloofd, maar ze hebben geen behoefte gehad aan het beloofde lam. Maar er zijn er ook bij geweest onder dat oude Israël die zo vaak als ze getuigen van waren dat er zo'n lam geslacht waren en als het paaslam gegeten werd, zich hebben afgevraagd wanneer komt nou toch dat echte lam van God dat doen zal bij al die lammeren naar wijzen. Zo is het ook vandaag. Er zijn duizenden, honderdduizenden, ondanks alle kerkverlating en secularisatie, aan wie het lam van God in de prediking van de gekruiste Christus wordt aangewezen en aangeprezen. Maar ze hebben er geen boodschap aan. Het zegt hen niets en het gaat aan hen voorbij en ze nemen het voor kennisgeving aan. Maar... Er zijn ook mensen, en ik hoop dat u er een van bent, van wie het hart open gaat, zo vaak ze het horen, dat Jezus Christus het lam van God is, dat de zonden der wereld wegneemt. Mensen die aankijken tegen een berg van schuld waar ze geen raad mee weten. Mensen die weten dat alleen het lam van God hun zonden kan wegdragen. Die mensen verlangen naar de openbaring van dat lam, zoals Johannes het gedaan heeft. Johannes heeft het over het lam van God, dat is het tweede kernwoord, lam van God. Eindelijk gaat de profetie van Abraham in vervulling, toen die twee, Abraham die oude vader, en Isaac, die jongen nog, samen die berg op gingen, en de zoon tegen de vader zei, we hebben alles behalve het lam. Waar komt dat lam nou vandaan, vader? En het antwoord van de oude vader, die al heel wat zwaarden door zijn ziel had voelen gaan was. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is het lam van God, dat door God al zoveel eeuwen beloofd heeft. Toen in het paradijs al, toen er sprake was van de strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. En het vrouwenzaad dat de slang de kop zou vermorzelen. U kunt het gaan zien in de Onze Lieve Vrouwenkerk in de stad Luxemburg. Daar zit u in een van de gebrandschilderde ramen een kruis. En aan dat kruis de slang met de kop naar beneden. En die kop, jawis en waarachtig, is echt zo plat als een dubbeltje. Want die kop is toch vermorzeld? De heer Jezus was beloofd, het lam van God was beloofd in al die ontelbare offers van het oude testament, het oude verbond. En het lam van God was beloofd in al die messiaanse profetieën. Nu is het er. En gaat het zijn werk doen. Gods beloften, ze zijn heerlijk vervuld. Maar als het lam van God komt en door God ter beschikking is gesteld, betekent dat... Dat er van onze kant geen enkel offer is dat bij God meetelt. Geen offer van beneden kan ons dus zo gewenste en ik hoop ook bij u zo verlangde verzoening brengen. Al die offers schieten tekort. Weet u daarvan? Hebt u met David al gezongen? Geen offer kan uw heilig oog behagen. Maar nu komt. God eraan en hij biedt ons zijn godslam aan. Weet u wat dat zeggen wil? Dat God zelf zorgt voor de verlossing die wij zelf nooit kunnen bewerkstelligen. Dat hij zelf heeft uitgedacht, maar ook uitgewerkt en gezorgd heeft voor de verzoening van onze zonden. Het is echt waar. Niets uit ons, maar alles uit hem. Heel die verzoening is het werk van de Drie enige God. En daarom zingen we toch niet voor niets. En dat doe je als je het echt zingen mag met heel je hart en mond. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En deze verlossing... Dit offer is punt gaaf. U weet wel dat de Israëlieten een gaaf offer die moesten aanbieden. Maar daar sjoemelden ze nog wel eens een keertje mee. Want dat beste beestje hield je liever voor jezelf. En God moest maar wat, met wat minder genoegen nemen. Zo gaat het toch vandaag ook nog. Maar God neemt niet met minder genoegen. Het is alles of niks. En dat, dat onze offers altijd wat mankeren. En nooit volmaakt zijn. Zegt God, kijk hier heb je mijn punt gave land waar niets aan mankeert, waar alles aan zit... wat nodig is om verzoening bij mij teweeg te brengen. En wat wordt er nu van onze kant gevraagd? Alleen maar lege handen om dit offer, dat lam van God, in te kunnen ontvangen. Wat God in zijn gadeloze ontferming klaar heeft liggen... dat kan alleen maar ontvangen worden... In lege handen. We hebben een God. Die voor alles heeft gezorgd. En die zelfs het offer. Dat hem behaagt. En dat hij bereid heeft. Ons in de handen wil leggen. Als het onze vraag is. Waar is het lam? Dan is het antwoord. God heeft zichzelf. Een lam. Ten brandoffer voorzien. Mijn vriend. Vooral. Voorzien in onze nood en in onze dood. God was ons een eeuwigheid voor. En heeft voor alles gezorgd wat nodig is om met hem verzoend te kunnen worden. En daarom zingen wij ere zij aan God de Vader. Maar niet minder ook ere zij aan God de Zoon. Die zichzelf overgaf tot in de dood. Heerlijk evangelie voor iedereen die geconfronteerd wordt met de eisen van Gods wet, die volmaaktheid van u en jou en mij eist, die wij nooit kunnen bieden. En als je je dan afvraagt, net als Micha, waarmee zal ik voor die hoge God verschijnen, dan is hier het antwoord. Zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Het derde kernwoord, wat Johannes noemt, dat is een woord waar wij maar liefst snel aan voorbij gaan. Dat is het woordje zonde. Zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Het staat in het enkelvoud, zonde. En de meeste handschriften op een enkele uitzondering naar, en dat zijn nog vrij nieuwe ook, hebben het in het enkelvoud staan. Dus we mogen ervan uitgaan dat het betrouwbare tekst is. Betrouwbare grondtekst. Enkelvoud, betekent dat dat het dan met u en jou en mijn zonde nogal meevalt? Als het erger was, zou het wel in het meervoud staan, nietwaar? maar het staat in het enkelvoud. Hoe zit dat? En een ander zou kunnen zeggen, nou ja, zonde, dat is heel algemeen, dat bijt mij niet. Ik zal nooit vergeten dat ik nog maar een blauwe maandag dominee was. En dat een ouderling in mijn eerste gemeente zei, dominee... Zolang je over de zonde preekt kun je vijftig jaar predikant zijn... en zullen alle mensen ja kninken en zal niemand boos op je worden. Maar zodra je die zonde gaat aanwijzen en zeggen daar en daar en daar... dan hou je niet zoveel vrienden mee over. Zou het zo zijn? Ik denk het wel. U moet dus niet denken, zonde, dat is heel algemeen. Dat bijt mij niet en dat raakt mij niet. Wij blijven niet buiten God's. Zonde, dat is hier de verzamelnaam. Dat zijn al onze zonden op één grote hoop. Een berg waar je niet overheen kunt komen, niet overheen kunt kijken. Elke zonde is een daad. Wat we ook misdaan hebben tegen Gods heilige geboden. En elke gedaad is maar een heel klein topje van een ontstellend grote ijsberg waarvan het grootste gedeelte onder water zit. Dat zien wij niet. Dat zien wij niet omdat we er blind voor zijn. Maar als we het gaan zien, als onze ogen ervoor open gaan, dan zien we het nog niet. Tenminste niet zoals God het ziet. Maar dan zien we er wel zoveel van dat ons hart er doorbreken gaat. O God ben ik die mens? dan erkennen wij, beste vrienden, dat we geen zonde doen... maar dat wij zonde zijn. Eén en al zonde. Van top tot heen, Niets goeds. Ik ben in ongerechtigheid geboren... en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Of zoals dat bekende lied het zingt... misvormd door duizend zonden. wanstaltig en afstotend... In de ogen van een heilige God. Maar God neemt die zonde zo serieus en zo zwaar. Dat hij zijn eigen lieve kind eraan opoffert. En hij neemt ze door hem van ons weg. Hij is een God. Van wie we zingen. En ik hoop dat u het wel eens gedaan hebt. Stilletjes misschien maar. Met, uit volle borst misschien ook. Dat we een God hebben die al... Onze zonden, alles wat wij hebben misdreven, hoeveel het ook zij, hoeveel het ook zij, genadig, genadig wil vergeven. Want dat is het vierde kernwoord dat Johannes ons aanreikt. Zie het lam God dat de zonden der wereld wegdraagt. Hoeveel het zij, de zonden der wereld... Dat betekent weer verschillende dingen. Ten eerste wordt hier niet alleen maar Israël aan Israël gedacht. De zonden van Israël zijn er al heel wat. Maar de hele wereld komt in het zicht. Want heel de wereld is Gods wereld. Maar als de zonden der wereld in het zicht komen, dan betekent dat ook dat het over alle mogelijke zonden gaat. Hoeveel mensen er ook geweest zijn, hoeveel zonden er ook gedaan zijn. De Heer Jezus Christus neemt ze allemaal op zich. Hij heeft de toren van de God over de zonden van het hele menselijke geslacht gedragen. De zonden van nette kerkmensen, nou het is de vraag of die kerkmensen zo net zijn. De zonden van de randkerkelijke, de zonden van buitenkerkelijke, de zonden van criminelen. De zonde van drugsgebruikers gaat u maar door en noemt u maar op. Van wie ze ook zijn, ze vallen allemaal onder de zonde der wereld. Maar, al waren nu alle zonden van Adams nakloos samengebonden, het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. Is er vanavond iemand die zegt: Waar moet ik met mijn zonde heen? Dan zeg ik: Naar het kruis. Want daar is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo ruim is het evangelie van de lijdende Christus. Dan kan iedereen zalig worden. Had u ooit gedacht dat dat niet zou kunnen? Als je maar als een gebroken mens... met de schuld van je leven naar het kruis toe vlucht... dan zul je ervaren en ondervinden... dat dat bloed van de Heer Jezus... zo krachtig en zo machtig is... dat het je totaal schoon was van al die zonde... Zo ruim is het evangelie van de leidende Christus. Niemand hoeft verloren te gaan. Christus is een volkomen zaligmaker. Net zoals de zondebok in de dagen van het oude verbond. Beladen met de schuld van heel Israël de woestijn ingestuurd is. Zo is Jezus Christus beladen met de schuld en de zonde van heel de wereld. De woestijn van de Godverlatenheid ingestuurd. En zo heeft hij de zonden van heel de wereld weggedragen. En mijn lieve mensen, wat bij God weg is, dat is ook eens en voorgoed weg. God weet er niet meer van. In Hosea lezen ze maar dat prachtige beeld dat God zegt. En ik zal al uw zonden werpen in de diepten van de zee. En dan zet hij er een bordje bij. En weet u wat er op dat bordje staat? Verboden te vissen. God weet er niet meer van. Dan leidt hij met eerbied gesproken aan geheugenverlies. En daarom zingen we. Zover het West verwijderd is van het Oosten. Hoe ver zijn die uit elkaar? Nou probeer maar eens te meten. Dat is niet te meten. Want waar je ook begint. Je komt nooit aan een eind. Zover heeft hij. Om onze ziel te troosten. Van onze schuld en zonde weggedaan. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Dat is het vijfde laatste kernwoord. Het staat er in de tegenwoordige tijd. Ziet u het? Het staat dus niet in de verleden tijd, ook niet in de voltooid verleden tijd. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld heeft weggedragen. Of Johannes had kunnen zeggen dat de zon de wereld zal wegdragen, want het moest nog gaan gebeuren toen hij dat zei. Nee, Johannes tekent het ons voor ogen, zijn tijdgenoten toen en ons nu, alsof het nu gebeurt. Alsof het kruis nu in ons midden staat. En als de Heer Jezus Christus er nu aanhangt. En alsof hij nu zijn bloed vergiet. In de tegenwoordige tijd. Waarom? Omdat datgene wat onze Heere Jezus Christus gedaan heeft, nooit, maar dan ook nooit zijn waarde verliest. Dat blijft voor God eeuwig gelden. Dat is voor God eeuwig tegenwoordige tijd. Dat is voor God eeuwig actueel. Dat wordt nooit oud. Dat is de inhoud van de boodschap van de doper geweest. Zie, ziet u hem staan? met die buitenproportionele grote vinger op dat schilderij van Matthias Grunewald. Als u ooit eens in de buurt van Isenheim komt, gaat u vast kijken. Maar belangrijker is dat u het nu al ziet. Zie, het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Dat is de toepassing. Een klein woord maar, drie letters slechts, maar er zit alles in. Die onevenredige grote wijsvinger hier aan de doper, die benadrukt dat. Zie, zie, zie. Dat is het evangelie. En dat staat er in het enkelvoud. Dat is dus een heel persoonlijke zaak. U moet nou niet tegen uw buurman of buurvrouw zeggen, kijk er eens even naar. U moet er zelf naar kijken. Net als die koperen slang van Mozes. Ook een beeld van de Heer Jezus. Iedere Israëliet die gebeten was door het slangenvenuin moest daar naar kijken, klein en groot, ziek of gezond. Dan werd je behouden. En zo is het ook nu. Het is een heel persoonlijke oproep tot ieder van ons. Zie, dat betekent niet, kijk er eens even naar en ga dan weer over tot de orde van de dag. Neem het maar voor kennisgeving aan. Nee, als dat zo is, dan blijven wij... Zondig, schuldig en verloren. Dat zien is, zien op de Heere Jezus Christus met heel je hart en met heel je ziel. En dan word je behouden. Net als die Israëliet die gebeten was en die zag op de koperen slang. Dat is zien vol overgave. Dan leg je je ziel en je zaligheid in de doorboorde handen van de Here Jezus Christus. Dan kijk ik dus niet meer naar mezelf, want ik heb maar twee ogen. En ik kijk niet met één oog naar hem en één oog naar mezelf. Ik kijk van mezelf weg. Ik zie van mezelf af. Van al mijn eigen pogingen om mezelf op de been te houden voor God. En van al mijn eigen pogingen om mezelf te redden. En ik zie alleen maar... Op de Heer Jezus Christus. Zien op Hem betekent dat er een streep gaat door al mijn eigen berekeningen. En dat betekent dat Hij alleen overblijft. Halleluja. Geprezen zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Amen. <tus> Dat zingen we ook met gezang 39, de versen die u daar aangekondigd ziet. Zullen we samen danken en bidden. Groot en heerlijke God, wij begrijpen u niet dat U het liefste het enige wat U had gegeven hebt, prijs gegeven hebt, weggeduwd hebt, van U afgeduwd hebt, tot in de bittere versmaadheid van de hel, omdat het waar zou worden dat U, Here Jezus, Zoon van de Vader, voor ons zou sterven en wij niet langer Vaders liefde hoeven te derven, maar er voor ons een ingang mag zijn in het vaderhuis. Daartoe nam u al die zonden weg. O geef dat wij op u zien, met een niet meer aflatende blik, altijd maar op u zien, in ons leven. Ja, zelfs in ons sterven als ons oog dan breekt, opdat wij niets en niemand anders zien dan Jezus alleen. Wij blind zijn voor de wereld, blind zijn voor alles wat ons van u aftrekken wil, en er maar één ding overblijft, zoals Paulus het ons tekende, Jezus Christus, en die gekruisigd. Bedankt dat we dit stille uur, vol van rijke overdenking. Uit uw hand hebben ontvangen en zegen het aan ons allerhart. En mogen we zo verder gaan deze stille week in, door, naar de goede vrijdag, naar het paasfeest. En zegent u ook daartoe de komende bezinningssamenkomsten in deze kerk. Omdat zo wij geleid worden dichter tot u en u voor ons Heer Jezus Christus steeds meer betekenen gaat. En dan blijft het niet bij het kruis en het graf. Dan mag er ook gezongen worden... van het graf dat open ging en van u die opstond... die het leven en onverderfelijkheid aan het licht bracht. O, wij danken u voor dat grote werk van uw genade... en doen ons er samen door uw genade indelen... opdat ons leven een lied mag zijn. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon... Voor al hun liefde, voor al hun trouw en ook de eer aan de Heerlijke geest die trouwste. En zo aan de drie enige in zijn troon in de hemel en hier beneden. Hier te beginnen stamelend, maar straks volmaakt u de lof toe te brengen tot in de eeuwen der eeuwigheid. Aanvaard onze dank. Ga met ons mee naar huis en schenk ons in alles uw zegen om Jezus' wil. Amen. Psalm 85, vers 1, waar we zingen van de schuld uw volks die God uit zijn boek heeft gedaan. Psalm 85, vers 1. ons uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.